Een studievriend van de man die tot de doodstraf is veroordeeld voor de bomaanslag tijdens de marathon van Boston, heeft een celstraf van zes jaar gekregen voor het verduisteren van bewijs. 21-jarige man heeft bekend dat hij spullen heeft weggehaald uit de kamer van zijn vriend, nadat hij hem had herkend op foto's van de FBI. Hij ging naar de kamer en nam een computer mee en een rugzak met vuurwerk, waar een deel van het kruid uit was gehaald. De rugzak gooide hij in een vuilcontainer.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 In Chicago, het Pershing Hotel. En het werd dat jaar in Amerika het nummer 1 uh, jazzalbum. Ik ga nog een nummertje draaien van dit album, en dat heet No Greater Love.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 Johnny Frigo op viool, Jay Thomas op de en Jake Hanna op drums...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 things seemed so sure now life is awful again a truffle of Care is to smile inspired. I'll forget you I will While yet You are still Burning inside my brain Romance is much Stifling low In some small dive and there I'll be while I rot with the rest.